Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Rond Utrecht en Amsterdam gaf de NS toe dat er geen treinen meer rijden. Volgens ProRail zijn er in de Randstad veel wisselstoringen. Gestrande reizigers op Utrecht Centraal en Hilversum klaagden vanmiddag dat ze geen informatie kregen en dat het een chaos was. De website van de NS is slecht bereikbaar. Op de wegen in de Randstad beginnen de files af te nemen. Halverwege de middag stond er in het westen en in het midden van het land 831 kilometer file. Dat was genoeg voor een vierde plaats in de file top 10 aller tijden. Inmiddels is de file lengte afgenomen tot ruim 600 kilometer. Het sneeuwfront is op weg naar het zuiden flink afgezwakt. Minister De Jager heeft Griekenland nog eens gewaarschuwd. Hij en de ministers van drie andere landen met de hoogste kredietwaardigheid, Duitsland, Finland en Luxemburg, eisen dat Griekenland uiterlijk eind volgende maand is begonnen met hervormingen en bezuinigingen. Anders kan Griekenland niet beschikken over het tweede steunpakket van 130 miljard euro. In Egypte werd opnieuw gedemonstreerd tegen het militaire bewind. In Cairo verzamelden zich na het vrijdaggebed honderden demonstranten. Ze gooiden met stenen naar de oproerpolitie en die schoot terug met traangasgranaten. Ook in andere steden wordt weer gedemonstreerd. De jongste onlusten braken uit na de rellen bij een voetbalwedstrijd woensdag in Port Said. Daarbij kwamen 74 mensen om het leven. Turner Epke Zonderland mag naar de Olympische Spelen. De turnbond heeft hem verkozen boven Jeffrey Wammes. Beiden hadden zich gekwalificeerd, maar Nederland mag maar één turner afvaardigen. Volgens de bond heeft Zonderland meer kans op een medaille dan Wammes. Het weer. In het noorden wordt het langzaam droog, in het zuidwesten valt nog sneeuw, vanavond in het zuiden nog af en toe wat sneeuw, in het noorden en midden droog. Minima vannacht van min 8 tot min 15 graden, morgen is het zonnig en dan is het rond de min 4 graden. Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. Er zijn nog grote problemen op de weg. 70 fides staan er, bij elkaar 590 kilometer. Het neemt heel langzaam af. Ik noem de files van 13 kilometer en langer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Knoopend Empel, 29 kilometer. Na 4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsdam en, en Hoogmade 13. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopend Burgerveen en zoeterwouden staat 13 kilometer, maar de weg is daar weer vrij. De A7, Zaanstad richting Hoorn, na een ongeluk tussen Purmerend Noord en Hoorn, 13 kilometer. Op de A10, de Ring van Amsterdam, in beide richtingen Fieders. de langste richting Zaanstad tussen de Rai en de Koentunnel, 13 kilometer. De A12, van Utrecht naar Arnhem, tussen Knoop het Lunette en Knoop het Maanderbroek, 32 kilometer. De andere kant op tussen de Afrit Wageningen en Bunnik, 26 dan de um, A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk 12. A27 richting Almere bij Hilversum 13. De andere kant op richting Utrecht voor knooppunt Lunette 13. A28 van Utrecht naar Zwolle tussen knooppunt Rijnsweerd en Amersfoort 19. De andere kant op vanuit Zwolle tussen Nijkerk en de Uithof 28 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Fool them, let them hit me, baby Stay with them, me Luck and intuition Play a card with spades to start And after she's been hooked I'll play the one that's on her heart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 Oogst. Ik kijk omhoog de pillen worden groot De wereld is mijn plaatje. Op je bolle na, Een golle afstand Van je hemel lichaam Ze is van spreken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 Weet zijn baby en hij was al baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb mijn mijn kaprisisje op mijn bankje Stemklankje, voelt nog steeds voor op mijn klankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht en zegt drankje Weer het is verblijt, ja Op je polenpitsna Gewoon laat flink de afstand Van je hemel lichaam En de kijk, ja, ze is in Ze heeft allemaal galactisch. Sorry als ik open draai, als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor denk, Dan weet je dat ik kegels Dan ben ik kant, nog en dan ligt als even Dan ben ik in de staan met Amazon alleen. Hier, van tegenwoordig met sterrenstof was dat En je hoort het goed, ik ben er En uh, Niels en Ben zijn er ook nu Dus ja, we zijn er weer, we zijn compleet ja, Jeetje de, de NS, dames en heren Ga er als, echt niet meer rijden Het is echt ongelooflijk, die mensen daar Hoe lang ik, hebben we erover gedaan? Ik heb er drie uur over gedaan Precies. Oh, nou, ja. En jij twee uur? En, en twee, twee uur, een ja. Twee uur. ja een, stukje een stukje van normaal? Twee nog uur. Een stukje van normaal? Van vijf kilometer, nou, drie kilometer eigenlijk. Dus dat is dus een normaal kwartiertje nou, fietsen. Nou, als we fietsen, dan zijn we er binnen twintig ja. minuten. Maar je hoort ook natuurlijk Chris, hoor. Chris hoorde ik, Chris. Chris. Met uh, pokerface. Ja. En uh, dat heb ik natuurlijk wel heel goed gehouden uh, net bij de NS-mensen. -ma <laughs> maar wat echt... Als ik even mag klagen, het is toch ongelooflijk dat je drie uur doet over een stukje van drie kilometer. Ja, maar het mooie was ook dat ze zeggen, ja, wij kunnen, de, ik zei nu nu, hè. En ze, de mensen van ProRail, ja. dat hebben wij niet gedaan. En dan zegt vervolgens weer iemand van Connection dat je ergens naartoe moet, maar dan moet je helemaal niet naartoe. En dan zit je eigenlijk in een bus van de NS, ja. maar die bus van de NS die rijdt dan weer niet, want de trein rijdt dan en die trein vertrekt dan weer één minuut later. En daarom moet je weer een uur wachten op de volgende trein, want er rijdt maar een, een trein per het. uur. Het is gewoon ongelooflijk, dit is de NS. Maar goed, en we zijn er En de connectie nee. En de connectie natuurlijk Maar we zijn er en, uh, Dat is mooi Ja, we zijn er nog een uur <laughs> Oh ik goed, was zo zuur We hadden best wel een leuke gasten um, ik, We gaan wel even kijken hoe we het gaan inplannen Maar het komt wel goed We hebben zo om kwart over Zes, uh, zes Kwart over? over zes. Zal we drie minuten dat is over drie minuten inderdaad. Hebben we... Nou, ja, drie minuten. Hebben wij uh, de regisseur... Een ja, ja, een interview van, uh, met de regisseur van een nieuwe bioscoopfilm. Achtergroep is Huil niet. Ja. Uh, ik zit daar zelf in. Uh, ja. Ik speel er zelf een rol in. En uh, ik, uh, we gaan uh, de regisseur even interviewen over hoe het is gemaakt. Uh, waar het gaat. Mm -hmm. uh, en een uh, leuke gesprekken hebben erover. Dus uh, dat komt over tien minuten of zo. En heel kort, waar gaat de film ongeveer de over? De film gaat over uh, <coughs> een meisje, Akki. Die, uh, mm -hmm. nou, die zit in groep acht. En een uh, uh, andere jongen, Joep, nou dat speel ik, die, ze haten elkaar echt. En uh, nou, dat is eigenlijk altijd vechten en uh, het gaat over ook vooral voetballen. Dat, ja. uh, nou voetballen dat gaat niet uh, met samen, en ze gaan altijd vechten met elkaar. Ja. En op een gegeven moment dan uh, wordt Akki ziek en ze krijgt leukemie en uh, nou, dan zie je eigenlijk ontstaan dat Joep en Akki wel heel erg goed bevriend raken. En uh, de klas gaat goed met, uh, met die ziekte om en nou uh, je, mm -hmm. je ziet, uh, daar gaat het eigenlijk over en uh, ja, het is een hele mooie film. En dat Komt 15 februari komt die uit? En hij is morgen in premier, gaat hij, Morgen gaat hij in Primeraire, ja. Ja, ja. Dan gaan we nu heel even snel luisteren naar Coldplay met Every Teardrop is a Waterfall. En dan wel in een Swedish House Mafia Mix. En uh, ja, je hoort als we, als we weer inkomen met het interview. En uh, dan gaan we nu even luisteren. Oh. Dat was dus. eh, uh, op een What en Fool in Swedish house, of StudiShows, Mix van Coldplay. Ja. En als we het goed hebben, aan de telefoon. Dennis Bots. Ja, Niels. Dennis, goed. goedemiddag. goedemiddag Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. ja, goedemiddag. Goedemiddag. ja goedemiddag. Goedemiddag bijna. avond bijna. Ja. ja, Nou, dames en heren, we hebben de regisseur van Achtergroep is huil niet uh, aan de telefoon. Nieuwe bioscoopfilm gaat 15 februari in première. Uh, morgen is de officiële première. Dennis, uh, hebben we een beetje zin in? Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het wel heel spannend. Maar uh, ook, uh, ja, ook ben benieuwd wat mensen ervan vinden. Ja, en eh, alles is klaar en uh, helemaal gereed vanmorgen? morgen? Ja, alles is uh, in gereedheid. Dus, uh, alleen het weer is een beetje ingewikkeld geworden. Ja, nee. Ja. <lacht> maar uh, nee, alles is er klaar voor. Ja, want uh, ga jij met je skipak over de rode lopen? Of, uh... Ja, en met, uh, en met skis, hè? En lang lang. Ja, en lang... ja ik dacht mijn snowboots <laughs> nog aan te doen, maar. Waar gaat hij eigenlijk in première? Welke miskoop? In er... Ja, in Tuschinski gaat hij in première. Ja. En daarna draait hij gewoon uh, in paté natuurlijk. Uh, nou, Dennis ja. hadden dus een aantal vragen, want het is uh, natuurlijk... Uh, nou, voor de mensen die niet uh, geheel weten wat het onderwerp het, uh, is, het gaat over een meisje die uh, leuk muziek krijgt. Uh, dat is natuurlijk een best wel een heftig onderwerp. Hoe, hoe, hoe was dat dan uh, voor als regisseur om dat dan te regisseren? Dat, omdat het best wel uh, ja, lastig is? Ja, dat, uh, dat was een heel ingewikkeld, uh, heel ingewikkeld iets, maar ook een uitdaging. Uh, ik zelf wilde heel graag een keer een film maken met uh, toch wel een heel heftig onderwerp waar uh, nou juist op een hele luchtige manier me omgegaan wordt ja. dus uh, dat was ook voor mij het belangrijkste dat we dus in de film uh, op, toch op een luchtige manier ook dat onderwerp aan konden raken ja. en uh, ja, dat is even de balans erin zoeken en zorgen dat je het uh, op de juiste manier vertelt en vooral vanuit het meisje mm -hmm. ja, ja dan had ik, het, ik had het voordeel dat het op uh, een hele goede manier verteld werd want het is een verfilming van een boek van je vindt ja, en over verfilming van een boek, is het dan niet uh, heel moeilijk om, zeg maar ja, de geestelijke vrijheid van de regisseur erin te bewerken of te, te, in te, te hebben? Nee, dat, de, eigenlijk valt dat wel al mee. Omdat het boek ligt, lag al zo dichtbij wat ik wilde maken. Ja. Dus was het echt alleen het boek bewerken en zorgen dat je de ruimte hebt om als regisseur nog je dingen de, de eraan toe te kunnen voegen. Mm -hmm. Is het eigenlijk een, een, een kopie van het boek, maar dan in filmvorm of, of heb je er ook wel dingen in moeten veranderen? Uh, het is niet letterlijk een kopie van een boek. We zijn wel heel trouw gebleven aan een boek. Mm -hmm. Maar we hebben natuurlijk... Ja, dat hoort bij een film. Want een boek is een boek en een film ja. is een film. We hebben dingen moeten aanpassen om uh, dingen wat sneller te vertellen. Wat mm -hmm. beter, wat duidelijker. Want een boek, dat lees, je in, uh, dat lees je niet in anderhalf uur uit. En een film moet je wel in anderhalf uur ja, <laughs> kunnen ja. vertellen. Is het, ook niet een, ja, het is een heel zwaar beladen onderwerp natuurlijk. En is dat dan ook niet heel moeilijk met het uh, filmen? Is het niet emotioneel? Het, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het uh, uh, op sommige momenten echt heel erg uh, emotioneel uh, vond. Vooral ook omdat we gewoon uh, briljante acteurs hadden, <laughs> waaronder ook Niels, nou. die, daar, uh, <laughs> die bij jullie uh, zit. Maar ja. We gewoon hele goede acteurs die het heel realistisch uh, vertelden, maar we hebben ook ontzettend veel gelachen. Ja. Dus ja, absoluut. Precie precies zoals de film is, een lach en een traan, dat, zit, uh, dat hadden we ook in de opnames. Nou, dat is mooi. Ja. Ja. Uh, Niels is erbij. Is Niels moeilijk te regisseren? Ja. <laughs> Niels moeilijk te ja. nou, wat, wat zal ik daar eens op zeggen? Uh, nee, Niels is, uh, uh, nee ik, ik stond versteld van Niels. Nou, ik, ja, ik, toch, ik, heb, uh, ik heb weinig, uh, weinig uh, kinderen of jongeren, jongeren van uh, zijn leeftijd die al mm -hmm. zo goed het acteervak begrijpen. Ook weten waar een scène over gaat. Nee, het was echt een feest om Niels te, te regisseren. Dat is, is, nou, is wel mooi om te ja. horen. Nou, ja, en ik, ik had nog een uh, vraag, nou heb ik de, het casten wel uh, niet, niet heel erg, nou van mijn eigen rol natuurlijk wel meegemaakt, maar uh, voor de rol van Akki, um, was het lastig om een meisje te vinden die eigenlijk uh, geheel uh, kaal wil gaan voor de film? Uh, ja, want inderdaad uh, een meisje wat Akki speelt, uh, Hanna Opbeek, is kaal gegaan voor de film en dat, nou uh, op zich vond ik het, vond ik het nog wel meevallen dat heel veel meisjes wilden. Wel, wel wilden juist. Ja, we zijn ja. Uh, ik, we hebben expres hebben heel erg open kaart gespeeld, omdat we liefst wilden dat, uh, uh, dat, dat er echt uh, haar vanaf zou gaan, omdat er dat realistischer uitziet. Ja. Want anders, anders je met opplakbruikjes en zo. En dat ziet er altijd een beetje carnaval uit. Ja. Uh -huh. En dus dat wisten de meiden van voren. En er zijn er toch heel veel die zijn erop afgekomen, vooral ook omdat ze het boek zo speciaal vonden en het verhaal zo uh, mooi verteld vonden. Ja, nou, dat is mooi. En het, ja, het regisseren van kinderen, dat is natuurlijk ook wel een moeilijkheid. Uh, het is algemeen bekend dat het niet het makkelijkste is binnen het, uh, binnen het vak. Hoe beviel dat? Ja, dat, uh, ja ik zelf vind werken met kinderen geweldig. Want ik ben zelf eigenlijk nog een, uh, <laughs> een jongetje van twaalf. Ja. <laughs> <Nah. laughs> Gewoon van, van, diep van binnen. Dus ik, uh, nee, ik vind het, kinderen die kunnen of, kunnen of acteren of niet. Dus ik vind het eigenlijk, uh, ik vond het een feest om met kinderen te werken. Okay. Je krijgt zoveel zo van ze. Ja. ja, dat is wel... Uh... En nog een vraagje, de verwachtingen. Hoeveel bezoekers verwacht je eigenlijk? Hoeveel uh, bezoekers ik verwacht? Ja, ja dat, dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Ik hoop ja. natuurlijk heel veel, dus ja. uh, iedereen die nu aan het luisteren is, gaat zeker de film bekijken. Ja, en, en wat vind je veel? Uh, nou, ik vind het vooral belangrijk dat uh, mensen het uh, interessant vinden om de film te kijken. En vooral mensen die erin geïnteresseerd zijn. Ja. Uh, kijk, het zullen niet, want de film die ik hiervoor deed uh, was een waar we bijna 760.000 bezoekers hebben gehad. Ja. Ja. Uh, dat zal deze film denk ik niet worden, maar ik hoop natuurlijk wel dat ze zo dicht mogelijk in de buurt komen. Want ja. dan weet ik dat, dat mensen het leuk vinden en ja. mooi vinden om de film te bekijken. Ja, als het goed is, dan, dan gaan mensen natuurlijk naar de bioscoop. Ja, zeker weten. En ik, ik heb ook wel het flauwe vermoeden met Niels en zo, dat het wel een goede film moet zijn eigenlijk. Um, dus ik ja. zou zeggen, ga gaan met z'n allen naar bioscopen, ja. na, na ja, komend ja. weekend. Ja, dat, uh, ja, het is zeker, uh, het is een heel mooi verhaal en ook mooi verteld. dus uh, ik hoop ook dat veel mensen naar de beest gaan. Ja, ik, ik hoop het ook. Ja. Dus dan, uh, ja. Is voor niks geweest. Precies. Nou ja, niet For voor niks. niks maar. maar ik bedoel, uh, dat zou wel zonde zijn. Maar ik wil ook gewoon zeggen dat ik daar mensen absoluut heen moet gaan. En het is een heftig verhaal, maar dat moet, moeten mensen niet afschrikken. Want dat, ja. uh, dat dacht ik dat ik daar misschien nog wel bang voor zou zijn. Dat dat misschien zou gebeuren. Maar uh, het is zo, het is hard, echt heel mooi. En uh, nu zit ik reclame te maken over een film waar ik zelf in zit, maar ja, het, ja, het, gewoon, nou want maar het is gewoon ontzettend mooi. Als het een goede film is ja, dan de de hof... mag je het nou maken. Ja, je hebt hem ook al gezien, toch? Ja, daarom. Nee, het is, uh, het is vooral ook... Het is, het is een heftig onderwerp, maar je kunt er ook heel erg mee lachen, want het gaat echt over een meisje wat gewoon heel veel kracht heeft en heel veel levenslust. Ja. En uh, het gaat vooral ook om de manier waarop de klas eigenlijk iets heel moois voor haar doet. En dat is eigenlijk de inhoud van de film. Dus het is ook vooral een hele mooie film. Oké, okay. uh, mogen we hartelijk danken voor het interview? Ja, heel erg bedankt En Dennis. heel veel succes morgen natuurlijk. Ja, Dennis, tot morgen. <laughs> ja, Niels, tot morgen. Hè. Ja, <laughs> en... Uh, Graag gedaan. Ja. En uh, nou, dan uh, zien we je morgen. En uh, allemaal uh, 15 februari gaat hij uh, in, in de bioscoop. In première. In première. Ja. Oké. Okay. Nou, zeker weten. Dankjewel. Succes. Dan gaan wij luisteren naar Silo Green met Bright Lights, Big City. Als me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te me delícia, delícia, assim me me mata. Als je me mata, ai als je ai, ai, delícia, delícia. me pakt, als je als je me pakt, Gabriela Chilmi met sweet Balmide voor de May, Chertello met Ice, Utepego. En natuurlijk Silo. Ik sla je op je nosa, Die toch? Ja, op je ja. nossa slaan. Wat is je nosa eigenlijk? Je nosa is je Maar ja, goed, gemaakt, ja. Als het goed is, hangt aan de telefoon Roy van Buringen. En, en Roy, ben je daar? Ja, ja. Kijk, ja, ja. ja, krijg je applaus? Ja. Altijd applaus. Um, jij uh, hebt vanavond de finale van. De uh, Talent of geloof ik? De Voice of de Talent of? Nee, Talent of the Voice. Wacht ah, dat? Talent of the Voice. Kun je onze luisteraars, en uh, die weten het misschien al, uitleggen wat dat precies is. Nee, natuurlijk. Um, er is een talentjacht die uh, vandaag uh, de laatste, ja, de grote finale is. Ja. Talentjacht, Talent of the Voice. En met die talentjacht hebben we zes voorrondes gedaan en een halve finale en vandaag dan de finale. En uh, met die talentjacht is een single te winnen ja. En uh, ja, een single is dus een eigen nummer opnemen. Ja. En hoe is de kwaliteit van de mensen die meedoen? Super. Je hebt uh, bij talentjachten altijd mensen die, uh, ja. die niet goed zijn. En dat moet ik ook eerlijk bekennen. Maar, maar, maar, maar, maar, Ze worden altijd van tevoren geselecteerd. Dus we weten vaak genoeg dat we aan goede deelnemers voldoen. Om toch goed te tussenuit. En dat is uh, dit jaar uh, maar twee keer gebeurd. En, uh, maar verder uh, zijn het allemaal toppers. De jury heeft het ook heel erg uh, moeilijk gehad. Uh, de jury heeft Bertie Vergoorzen, uh, die is uh, bekend ook van het programma Goedemorgen Zandvoort. En uh, we hebben Richard Buitenk ook gehad als jury. En uh, ja, die zijn... Uh, die hebben het altijd best wel lastig gehad om een, uh, een kandidaat te kiezen die dan doorgaat naar zo'n halve finale wow. of op de een finale. En met die halve finale was het inderdaad heel en heel lastig om ze door te laten gaan naar de finale. Dus we hebben er ook eentje extra door laten Oké. Okay. En uh, was er nog een, een speciale voorselectie? Uh, nou, niet echt de voorronden zijn meer de voorselecties, dus zodat je de halve finale en finale uh, in ieder geval uh, ja, de, doorheen uh, kan gaan gooien om het zo maar te zeggen. Ja. En, um, maar dus de vraag wel, van de kandidaat heeft je ervaring? En je kan ook altijd via hun website of via YouTube of uh, via ijs of Facebook kan het even zien of ze, of ze goed zijn of dat ze nieuw, uh, in ieder geval ervaring hebben in het Want daar gaat het heel erg om natuurlijk. Maar uh, het is ons zo aardig gelukt om alleen maar goede kandidaat te hebben dit jaar. En uh, wat was de leeftijdscategorie eigenlijk? Vanaf we 16 jaar konden ze meedoen, ja? de talentijacht. En uh, toch maakt eigenlijk zo niet uit. Als je een oud omaatje bent, had je ook mee mogen doen. Maar waren er oude omaatjes of niet? Ja, dat is een goede vraag. En de oudste was 60. En is, nah, dat, ja, vind ik, dat vind ik toch behoorlijk oma? Ja? Ik wil, ja, okay. serieus. Maar je staat nu bij een hele lawaairige ruimte. Ben je daar nog bij de talentenshow? Of heb ik het helemaal mis? Op dit moment ben ik daar al Ik ben natuurlijk flink aan het voorbereiden, repeteren hoort erbij, de sms niet controleren, want dat hebben wij hè. Toch wel een goede verbinding zijn. Ja. En uh, dat testen wij nu allemaal en dan beginnen we rond uh, 9 uur. En vandaag uh, hebben we de kandidaten uit nodig om toch even een beetje zijn, ja. uh, te heffen op de finale. Ja, en al een klein cadeautje voor ze. En uh, zenuwachtig daar, of uh, van het mee? Uh, nou, ik ben zelf heel zenuwachtig op alle kandidaten opkomen dagen. Vanwege natuurlijk het, het slechte sneeuwval. En ja. de, de, de snelwegen liggen toch behoorlijk vol. En, ja. en de die liggen toch een beetje groter te maken dan het is. Ja, en dan dat is ja. waar. Zeker. Dus uh, vandaar. Heb ik nog twee korte vragen? Uh, vraag 1 is: uh, mogen er ook duo's aan meedoen bijvoorbeeld? Nou, als, hij, als er een duo was, dan hadden we er echt aan mee mogen doen. Maar dit jaar hebben we er geen duo's uh, zich opgegeven. Oké. Okay. En vraag 2 is: komt er nog een vervolg? Nou, wij uh, streven altijd uh, naar een vervolg van een talentendag. Ja. Dit is al de derde keer dat we talentend op voor uh, doen. Niet in Zandvoort. Ja. We hebben het ook al een in Tassenheim gedaan. En uh, wij streven we nu uh, te streven naar een. Uh, naar een, ...naar een locatie uh, op het strand. Dus uh, okay. oh. kijken of we de Valentia... ...zomerreden kunnen geven. En ik heb nog... Uh, is het te volgen op uh, tv, radio... ...Twitter, um, uh, of op wat dan ook? Op Facebook zal ik vanavond... Uh, ...zeker volgen met foto's... ...en, ja. en uh, hoe het is. En dat uh, kan gevolgd uh, worden via... Roy van Buringen met W. Ja. Of op Facebook, of op uh, Twitter... ...of hij natuurlijk. Roy van Buringen. Je kan natuurlijk naar Krancafé X Welkom in Zandvoort. Uh... Ja, vanaf 9 uur starten ja. we met de talentjacht en, en ik kan je vertellen, de opening is spectaculair. En dat heeft te maken met alle talentjachten die ooit op televisie zijn geweest. Nou ja, dus mensen, ga erheen. Ja. Ja, ja. mogen je jou hartelijk bedanken Roy en uh, ja. bij deze is alles weer goed hè jongen. Ja, is goed. Oh, okay. Fijne avond. Fijne avond. Gaan wij nu luisteren naar In My hart van Mohambi.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 I've No story to be told, but I've heard one on you and it's gonna make your head burn Think of me in the depths of your despair Making a home down there as my chore sure won't be shared The scars of your love remind me of us, they keep me Thinking that we almost had it all The scars of your love They leave me breathless I can't help feeling We could have had it you're all You're gonna wish you Never had that deep me. Rolling in the deep Rolling in the deep You had my heart and soul You're gonna wish you Never had that deep me. But you played With the So every open door, count your blessings to find what you look for, turn my sorrow into tragic gold, pay me back in kind and read just what you sow, you're gonna wish you yeah. never had met me, tears are gonna fall, yeah. rolling in deep. you're gonna wish you never had met Every now and then Best best van Tom Hanks en Sim. Bappo. nee. <laughs> Speciale vanuit Zimbabwe. <laughs> Helemaal van Zimbabwe, man. Ja, man. Laat man is laat, man. Nee, dit was uh, best van Tom Hanks en uh, Sherman Ja, ik kan het niet uitspreken. Daarvoor Rolling in the Deep van John Legend en natuurlijk ons. En met deze mooie woorden zijn we bijna aan het uitgekomen van het weekend van vandaag. Ja, en wat een uitzending was het, echt. Wat een... Nou, het, het was een halve uitzending, Een knal, hè? jeetje, jeetje, Want hoe lang jeetje. hebben wij erover gedaan om hier te komen? Drie uur. 3 uur. En waar wonen wij? Nou, Heemstede, ja, Ik Ja, in Zandvoort, maar ik kwam vanuit Heemstede. Dat is toch ongelooflijk hè? Zeg, dat... Uh, ja, NS, maar ja. We bellen tot de NS te De NS, ja, de NS, die, die... die, die we wilden de, de NS bellen, inderdaad. Dat dat, ja, we waren de NS was te laf, Ja. Maar, ze zetten hem in de wacht en de, ja, de uitzending duurt nog maar een paar minuutjes Dus dat heeft niet zoveel zin Dus volgende week, ik beloof het, hebben we én Piet Paulusma Piet heeft weer niet opgenomen Piet neemt nooit op Nee, stomme Piet En uh, we <laughs> hebben de NS, we gaan de NS bellen Want uh, wat er is gebeurd, ik heb drie uur heb ik gedaan, Van Heemstede naar Stammerkamp We kunnen ook even de connection, uh, want het mooie was van de connection Dat wij za we zaten in de bus en nou we wachten op de bus Ja, de bus die rijdt, ja de bus die rijdt Ja, even wachten, ja de bus die rijdt Niet En toen reed ik niet Nee En dan zit je van, ja ah, shit maar ja, rijdt de trein ineens wel. En dan rijdt de trein ineens wel. En dan sta je op het station. Ja, ja de trein rijdt niet. Ja, de trein rijdt niet. Maar ja, ja, ja, wordt ook niet. nog eens uit een bus gestuurd? Ja, precies. Er ja. wordt gezegd dat de trein rijdt. Ja, en nou, die nou, trein reed wel, maar die reed precies één minuut nadat wij kregen te horen dat we uit de bus moesten stoppen. En ja, we net achter begonnen. En dat is ongelooflijk mensen. kortom, een goed aanleiding om een interview te houden ja. met Dennis. Volgende week dus. Volgende week. En natuurlijk ook veel andere leuke gasten. We gaan nu luisteren tot slot naar. De LMV met Sexy Enna Nooit. En wij wensen jullie natuurlijk nog een heel fijn weekend. Speciaal en voor uh, mij dus. Nee. Nee. Jawel. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Speciaal voor ons twee. Ja. ja. ja. En voor Ben. En, en voor, voor Ben. ben nou, nou, ja. Mm. Nou. Na half. Het is maar hoe het bekijkt. Precies. We gaan nu luisteren naar Sexy Enna Nooit. En dames en heren, een goed weekend. Ja, tot volgende week. See him, I know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 dit is nieuws van 7 uur.